Goedemiddag, ik ben Marco Geijtenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Sportcommentatoren kunnen weer los. Want de Olympische winterspelen zijn begonnen. De Olympische vlam die brandt. De openingsceremonie in Peking duurt nog een paar minuten. Alle landen zijn al voorbijgekomen met hun vlaggen, ook Nederland. Maar niet alle oranje sporters liepen mee, vertelt commentator Gio Lippens. Ja, we zien allerlei uh, sporters daar rondlopen, maar natuurlijk geen Sven Kramer. Uh, ja, geen lange afstandsschaatsers die uh, komend weekend in actie moeten gaan komen. Kortom, Die zijn er niet bij. Die kijken nu vanuit het hotel en zullen toch wel een beetje trots zijn... dat ze die Nederlandse ploeg daar op dat hele mooie, uh, dat hele mooie Olympisch stadion hebben zien binnenkomen. Want komende nacht en ochtend moeten Nederlandse snowboarders en schaatsers... ...alweer in actie komen. Een grote zoektocht naar een gecrasht vliegtuig in IJsland. Honderden reddingswerkers hebben boten, duikers en helikopters op zoek naar het kleine toestel. In het vliegtuigje zaten een piloot en toeristen uit Nederland, België en Amerika. Acteur Manuel Broekman is vrijgesproken van aanranding. Een barvrouw zegt dat de acteur twee jaar geleden tijdens haar werk aan haar zat. En volgens de rechter is er niet genoeg bewijs... De kroegbaas is de enige getuige die is gehoord en hij zegt dat hij de aanranding niet heeft gezien. En een lieve actie van Willem uit Kokkengen, vlakbij Utrecht. Hij is een inzamelingsactie begonnen voor een buurtgenoot waarvan het huis volledig is afgebrand. Die familie heeft daardoor helemaal niks meer. Dat is eigenlijk een sociale gedachte in, in Kokkengen. Als er ergens nood is, dan moet je helpen. Dan moet je dat niet aanvaarden zo van nou ja, het is gebeurd, laat maar zitten. Nee, dan moet je echt je handen te de mouwen steken, acties opzetten en wat ondernemen. Dat hebben we altijd gedaan. Willem heeft inmiddels 8000 euro opgehaald en heel veel nieuwe spullen, zoals kleren en meubels. Ik heb het weer nog. Het is grijs. Vanmiddag valt overal regen. Soms ook flinke buien. Het is 9 graden. Morgen wordt het droog met af en toe een zonnetje en het is dan ietsje kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Knoop in de plein Drie kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 you steal the breath in my lungs My body shakes till the blood in my face Makes me awkward smile and turn around How do I hold these emotions When you spin my world out of place One look at me, it feels like everything Is written in marker on my face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 Side, but you'll never fall Till you let go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 Noche e, otra noche en elé. Otra noche en elé. Y aunque esta vida me gusta, sintiens algo ti. Otra noche en